Reputatiecoaching podcast aflevering 30. Hallo en hartelijk welkom bij de bekendste Nederlandstalige podcast over reputatiemanagement en reputatiecoaching, het verbeteren van je online vindbaarheid en optimalisatie van je website voor de zoekmachines. De podcast van vandaag staat voor een groot deel in het teken van de Nederlandse taal. Maar eerst heb ik wat nieuws voor je uit de diverse media. Al het nieuws heeft betrekking op foto's en video. Mijn naam is Eduard de Boer, bekend als de reputatiecoach en ik ben je host voor vandaag. Het eerste onderwerp vandaag gaat over Instagram en een paar tips voor Pinterest. Zoals je wellicht weet is Instagram eigendom van Facebook. Instagram gaat sinds een paar dagen concurreren met het inmiddels uiterst populaire Vine van Twitter. Vrijwel iedereen kent Instagram van de vintage uitziende foto's die je overal op internet tegenkomt. En er staan heel veel foto's op Instagram. Eerder deze week maakte oprichter Kevin Systrom een paar statistieken bekend. Inmiddels zijn er 16 miljard foto's gedeeld. Er worden dagelijks zo'n 1 miljard likes uitgedeeld. Er maken al 130 miljoen mensen gebruik van Instagram. Maar terugkomend op de video. Je kunt nu dus met Instagram ook video opnemen en delen. Instagram laat je iets langere video's maken dan Vine, namelijk maximaal 15 seconden in plaats van 6 seconden. Al met al kun je dus concluderen dat de markt voor video nog verder groeit en video al maar in populariteit toeneemt. En het is overduidelijk dat Facebook dat met deze move ook nog eens extra benadrukt. Dus zou dit voor jou ook een signaal moeten zijn dat je iets met video moet gaan doen als je dat op dit moment nog niet doet. En je moet er niet te lang mee wachten. Want als je concurrenten al druk aan de gang gaan met video, loop je heel snel een achterstand op die je niet snel mee kunt inhalen. Hoewel YouTube-video's vergeven zijn van reclames, maakte Facebook bekend dat we voorlopig geen advertenties of andere commerciële uitingen op Instagram hoeven te vrezen. Hoe lang zou het nu nog duren totdat Pinterest ook meer aandacht gaat geven naar video? Het is al wel mogelijk om YouTube-video's te pinnen, maar je kunt zelf nog geen video's uploaden naar Pinterest, hetgeen wel kan met foto's. We zullen het zien. Over Pinterest gesproken. Ik kwam op Search Engine People een paar goede tips tegen voor het gebruik van Pinterest om daarmee extra verkeer naar je eigen site te creëren. De eerste tip, pin geregeld en regelmatig. Als je regelmatig een foto pint, zien je volgers met dezelfde regelmaat deze pins op hun bord verschijnen. Door je pins te spreiden in de tijd voorkom je dat je volgers worden gebombardeerd en vervolgens lange tijd geen nieuwe pins van je zien. De tweede tip, pin je eigen afbeeldingen. Maar liefst 80% van alle content op Pinterest zijn repins van bestaande afbeeldingen. Als je nu ook eens originele afbeeldingen van je eigen website gaat pinnen, onderscheid je je duidelijk van de rest en bied je goede content voor die 80% van de Pinterest community die zit te wachten om stuf te kunnen repinnen. Volg de trends met je pins is de derde tip. Pin dus wat populair is. Zo lift je extra mee op de trends. Als vierde, maak een businesspagina op Pinterest. Bedrijven die producten verkopen kunnen zo een virtuele etalage maken. Als je dan ook nog eens producten aanbiedt, die veelal worden gekocht door vrouwen, ben je spekkoper. Want nog steeds is het grootste deel van de Pinterest gebruikers van het vrouwelijke geslacht. De vijfde tip luidt, geen link, geen verkeer. Als je foto's uploadt van je computer, komen deze rechtstreeks in Pinterest te staan. Men kan ze dan wel bekijken en repinnen, maar als een gebruiker vervolgens op de foto klikt, leidt die nergens naartoe. Voeg dus altijd een link naar iets van jezelf op internet toe waar je de gebruikers naartoe wilt leiden als je foto's op Pinterest uploadt. Dan heb ik nog een tip voor je. Je kunt de link ook aanpassen als je een bestaande foto repint. Dat kun je soms handig gebruiken om een beetje extra verkeer naar je site te krijgen. Tip nummer 6. Tweet je eigen pins. Zo laat je je Twitter volgers ook zien wat je pint en vergroot je daarmee je publiek. Ik denk zelf alleen dat je dit niet te vaak moet doen. Reden is dat mensen je dan mogelijk zullen ontvolgen of je van hun lijsten verwijderen... ...omdat je kans loopt dat dit wordt gezien als spammen. De laatste tip luidt... Gebruik groepsborden. Die worden al door veel mensen bekeken... ...en zo kun je de populariteit van je eigen materiaal snel laten groeien... ...evenals je volgers en repins en uiteindelijk mogelijk het aantal bezoekers van je site. Voordat ik in de Nederlandse taal duik heb ik nog een lokale SEO-tip voor je. Eerder deze week heb ik twee nieuwe instructievideo's online gezet. In de eerste kun je zien hoe je een bedrijf kunt aanmelden op Mr. What... En de andere instructievideo laat je zien hoe je een bedrijfsvermelding aanmaakt op Yellow Yellow. Vermelding op beide sites wordt door de zoekmachines beschouwd als waardevol en dat draagt dan dus bij aan de verbetering van je lokale vindbaarheid. Beide video's vind je op de site, maar ik heb ze voor de volledigheid ook opgenomen in de transcriptie van deze podcast, die je kunt vinden op www.reputatiecoaching.nl. Eerder deze maand verscheen er een artikel in de Telegraaf met als titel Het Nederlands gaat kapot. Aanleiding hiervoor was het slechte niveau van het eindexamen Nederlands dit jaar. Het intro van het artikel was als volgt. Het slechte niveau van het eindexamen Nederlands is volgens de deelnemers aan de stelling van de dag het bewijs dat het niet best is gesteld met het onderwijs. Zelfs leerlingen protesteerden tegen het examen. Hoogleraren Nederlands sloegen van de week alarm over het belabberde niveau van het eindexamen Nederlands. Het bestond uit multiple choice vragen die ook nog niet eens eenduidig waren te beantwoorden. De professoren kregen bijval van ouders, docenten en zelfs leerlingen. Door het multiple choice examen raken studenten heel bedreven in het beantwoorden van meer keuzevragen, maar dat gaat ten koste van schrijfvaardigheid en de literatuur zo vinden zij. Hoewel leerlingen natuurlijk het liefst een zo makkelijk mogelijk examen willen, vonden ze het niveau van het examen ook zelf deze keer onder de maat. Prijs is waardig dat leerlingen zichzelf ook druk maken over het niveau van het examen, zo vonden bijna alle stemmers. Tja, de vraag is of je de oorzaak hiervan moet zoeken in het onderwijs, in de bezuinigingen van de regering of in iets anders. Veel van de mensen die hebben gereageerd op het artikel... denken in ieder geval dat het fout is gegaan... bij de invoering van de mammoedwet op 1 augustus 1968. In 2006 schreef Trouw al... dat zelfs leerkrachten in SP niet meer konden rekenen... en een jaar later was in 2007 op nu.nl te lezen... dat twee derde van de PABO-studenten was gezakt voor de taaltoets. Overigens, de links naar deze artikelen... vind je allemaal in de show notes op www.reputatiecoaching.nl. Taal is continu aan verandering onderhevig... En soms moet je ook als blogger even in figuurlijke zin op je vingers worden getikt over de schrijfwijze van bepaalde woorden. Ik vind dat je als blogger je uiterste best moet doen om zo foutloos mogelijk te schrijven. Tuurlijk kunnen er soms typfouten tussendoor glippen. Maar mijns inziens draagt een foutloze of vrijwel foutloze tekst bij aan een betere reputatie. Toen ik verder ging zoeken naar een mogelijke relatie tussen correcte spelling of juist taalgebruik en reputatie, stuitte ik op een artikel uit het Reformatorisch Dagblad van 17 oktober 2012. De titel van dit artikel luidde Weren grove taal heeft positief invloed op reputatie organisatie. En het artikel sluit af met de volgende tekst. Met enige durf stellen we dat wanneer de kwaliteit van de communicatie verbetert, dus haakjes intern, dit de reputatie van de organisatie versterkt, dus haakjes extern. Medewerkers gedragen zich naar de cultuur en status van het bedrijf. Als een manager respectvol met zijn medewerkers omgaat, nemen zijn medewerkers dit over. Een goede reputatie werkt als een magneet, goede woorden ook. Tot zover de tekst uit het artikel. Ik weet het, je ziet geen enkele rode Fiat 500 op straat totdat je zelf een rode Fiat 500 hebt gekocht. Dan lijkt het er ineens op of een groot deel van Nederland in een rode Fiat 500 rijdt. Maar terwijl ik content voor deze podcast verzamelde, kwam ik ook een leuk artikel van Jill Whalen tegen op HighRankings.com. Dit artikel beschrijft vier factoren die aan Google een negatief signaal geven over je website. 1. Expertgehalte 2. Begrijpbaarheid 3. Veel overlap in artikelen 4. Correctheid Deze vierde factor is in de context van correct taalgebruik interessant. Je artikel of erger nog je website geeft een negatief signaal aan Google als die bol staat van een spel, stijl of grammaticale fouten. Hoewel Google nooit echt openheid van zaken geeft ten aanzien van haar ranking algoritme, schrijft ze wel op haar Webmaster Central blog dat dit mogelijk wordt meegenomen in de beoordeling van content. In een artikel met tips voor het bouwen van kwalitatief goede sites kun je onder het kopje What counts as a high quality site de vraag lezen Does this article have spelling, stylistic or factual errors? Daarmee kom ik op het interview van deze week. Toeval bestaat niet. Vorig jaar was ik op het evenement Golven tegen kanker om foto's te maken van de deelnemers die daarmee het evenement sponsorden. Aan het einde van de dag was er een verloting waarbij een van de prijzen mij toen al erg opviel. Dat was namelijk een gratis scan van je website op taal, spel en stijlfouten. Die scan was gedoneerd door Bea teksten en fotografie. Ik vernam toen dat Bea zelfs de uitdaging aandurft om je 100% korting te geven als zij geen enkele fout in je website kan vinden. Dat vond ik toen al een leuke propositie die ook in mijn achterhoofd is blijven hangen. Afgelopen week was ik bij een bijeenkomst van de BNI in Amersfoort waar ik Bea wederom ontmoette. Wat een leuk gesprek en we besloten samen een interview te doen... waarbij de focus ligt op taal. Vandaag heb ik Bea in de show om ons meer te vertellen... over het schrijven van teksten van en de Nederlandse taal. Bea, ontzettend leuk dat je bereid bent een interview te geven... voor de luisteraars van de Reputatie Coaching Podcast. Ik hoop dat ik je zonder fouten heb aangekondigd. Het was in ieder geval een beperkte introductie van de persoon... Bea van de Bovenkamp. Dus daarom geef ik nu graag het woord aan jou. Kun jij de luisteraars iets meer vertellen over jezelf, je achtergrond... En hoe je ertoe bent gekomen om teksten te gaan schrijven voor bedrijven en de andere diensten die je aanbiedt? Dag Eduard, leuk om in je interview te zijn. Um, ik heb uh, altijd heel veel verschillende dingen gedaan. Echt van uh, kok tot uh, financieel administratief medewerkster. Maar uh, Nederlandse taal is altijd mijn favoriet geweest. Van, uh, school, uh, Op school had ik altijd het allerliefste uh, het Nederlandse vak. En ik ben ook altijd bezig schrijven, cursussen gevolgd en altijd bijgebleven. En het viel mij op dat er toch wel heel veel fouten worden gemaakt. Of dat teksten niet goed leesbaar zijn. Zeker op websites. En daarom probeer ik daar gewoon een handje bij te helpen. Zodat bedrijven en mensen wat professionele overkomen. En daarnaast fotografeer ik heel graag. Omdat het ook een hele goede combinatie is voor bijvoorbeeld websites of vakbladen en dergelijke. Ja, fotografie wil ik voor dit interview laten voor wat het is en ik wil me graag richten op taal en tekst. Je schrijft dus tekst voor bedrijven. Ben je nou in staat om werkelijk over alles te schrijven? Ik kan me nou ook zo voorstellen dat je moet afhaken als je bijvoorbeeld wordt gevraagd om een artikel te schrijven over kwantumfysica. Of zou het in zo'n geval meer gaan om het redigeren van de tekst dan het schrijven? Maar zelfs het redigeren van een complex wetenschappelijk artikel lijkt mij toch wel lastig? Of zie ik dat verkeerd? Nou, niet helemaal. Ik denk dat het lastig is om te schrijven als het echt voor academisch publiek geschreven moet worden. Dan kom ik niet echt in aanmerking, omdat ik zelfs die achtergrond niet heb. Maar moet zeg maar onbegrijpelijke tekst voor het grote publiek begrijpelijk worden geschreven, dan kan ik het wel vertalen in een wat ze noemen Jip en Janneke taal. Redigeren is op zich nooit een probleem, want het gaat toch om volledige zinnen... En of het goed loopt en of het begrijpelijk is voor iedereen. En bepaalde grammatica die altijd gebruikt moet worden op de juiste manier. Dus redigeren is niet een probleem. Dat kan ik eigenlijk altijd wel. En als ik hele rare woorden tegenkom, dan zoek ik ze zelf ook op op Google. Ja, en dan, dan kom je natuurlijk op waagtaal. Ik heb op je site gelezen dat je dit in augustus 2012 hebt geïntroduceerd. Ik vind dat je wel lef hebt om 100% korting te bieden als een website geheel foutloos is. Kun je iets meer vertellen over Waagtaal? Wat is het? Wat voor type opdrachtgevers heb je zoal? En is het alleen voor grote ondernemingen of kunnen ook kleinere bedrijven er baat bij hebben? Waagtaal is een concept wat ik heb ontwikkeld samen met een grafisch vormgever. Wij kwamen op het idee omdat er eigenlijk de meeste mensen denken dat ze heel goed schrijven. Als er een website gemaakt wordt, het gaat ook wel om andere teksten hoor. Maar als mensen websites laten maken, dat, dat doen ze vaak niet zelf, dan vullen ze de tekst wel zelf in. En daar gaat het nog wel eens mis. Want dan houden ze geen rekening met, met wat er allemaal belangrijk is in een webtekst. Om mensen te stimuleren het toch na te laten kijken, hebben we waagtaal ontwikkeld. Waardoor we, ik kan een soort grens stellen met een bepaald aantal fouten, als ik onder die fouten zit, kan ik gewoon de factuur 50% lager maken. En ja, ik vind het wel een enorme sport als ik erachter kom dat bedrijven echt top schrijven. Dan ben ik daar helemaal gelukkig mee. Ben ik de eerste die het toegeeft en geef ik ze gewoon 100% korting. hoeven ze helemaal niks te betalen. En of dat nou grote bedrijven zijn of kleine bedrijven, dat maakt niet uit. Het gaat erom dat een bedrijf professioneel overkomt. En daar wil ik graag bij helpen. Dat klinkt ontzettend interessant. Ja, Ik vind het toch bovenal gewaagd hoor. Ik hoop voor jou dat, je het niet, uh, dat het niet te vaak gebeurt. Maar maak je het wel eens mee dat je een site of een artikel treft... wat echt geheel foutloos is? Tot nu toe heb ik het nog niet meegemaakt. Ik heb nog geen 100% korting kunnen geven. Maar ik blijf erbij. Ik zou het heel graag doen. Want dat vind ik een groot compliment waard voor het bedrijf. Maar mocht het nou zo zijn dat het ze net niet lukt... dan is het ook een win-win situatie... Want mochten we toch fouten ontdekken, dan zijn zij erbij dat ze zijn opgelost. Dus eigenlijk wat de uitkomst is, maakt niet uit. Het is altijd heel erg goed als even de boer wordt nagekeken. Kun jij de luisteraars vertellen wat jouw mening is over het belang van de kwaliteit van webteksten? Waarom is het belangrijk om het aantal fouten te minimaliseren en het liefst tot nul te reduceren? Heeft een site of een artikel dat bol staat met fouten volgens jou een negatief effect op de geloofwaardigheid ervan? Of kan het van invloed zijn op de reputatie van de schrijver of schrijfster? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat uh, heel veel bedrijven toch minder serieus worden genomen als ze veel taalfouten op hun website hebben staan. Of in folders, of in alle correspondentie waar ze zich mee bezighouden. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die er niet op letten. Maar juist in het bedrijfsleven waar je wel professioneel wil overkomen, vind ik het heel erg belangrijk dat je daarop let. Het is gewoon veel professioneler. Je moet nooit te veel jargon ook gebruiken. Omdat je wil dat het hele publiek begrijpt wat jouw werkzaamheden zijn. en wat je voor ze kan doen. Dus gewoon korte zinnen gebruiken. Niet al te lang en niet te veel uitweiden in jargon. Echt vaktechnische taal. Dat zegt heel veel mensen niks. Zelf zit ik ook wel eens met commenten naar websites te kijken. Maar op de middelbare school had ik lang geleden. al oh, heel lang geleden. het vak Nederlands. En daar is natuurlijk de basis gelegd voor enerzijds mijn vocabulaire en anderzijds de kwaliteit van, van mijn schrijven. Daarnaast heb ik altijd een heel goede leermeester gehad aan mijn vader die een, echt een heuse taalpurist is. Hij heeft in het verleden dikwijls mijn teksten gecorrigeerd en daar heb ik dus veel van geleerd. Om eerlijk te zijn, hij kijkt nog wel eens soms mijn teksten na. Ook probeert hij me nog steeds te betrappen op fouten in mijn weblogartikelen of in de wekelijkse podcast transcripties. Ik heb echter het gevoel dat mensen steeds slordiger omgaan met taal of steeds meer fouten gaan maken. Dat is natuurlijk voor jou een groeiende markt. Maar heb jij een idee wat, wat daar de oorzaak van is? Of het een groeiende markt is. Dat aan de ene kant hoop ik van wel, hè, blijf ik aan het werk. Aan de andere kant hoop ik van niet. Want dan wordt het alleen maar erger en erger. En dat is gewoon geen goede zaak. Maar ik denk dat een heel groot deel al begint op school. Op school wordt het steeds minder belangrijk, lijkt het wel. Het is niet alleen met taal. Maar ik begrijp, we zitten nu midden in de schoolexamens. Ik begrijp dat tegenwoordig leerlingen mogen een rekenmachine bij zich hebben... als ze examen moeten doen. Terwijl wij vroeger echt alles uit het hoofd moesten doen. En zo gaat het ook met taal. Het ergste is, en ik heb pas de petitie ondertekend die op internet rondging... dat er bij de examens van Nederlands tegenwoordig meer wordt gekeken naar... hoe leerlingen de Nederlandse begrippen begrijpen. En of ze echt ja, snappen wat er staat. Maar als ze open vragen moeten maken dan wordt er niet eens meer naar spelling gekeken. Dat meen je niet. Dat meen ik wel, dat wow. is echt zo. Daar begint het natuurlijk, op school. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we weer wat meer, meer gaan opletten dat kinderen van jongs af aan al netjes leren schrijven. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. En ja, toen, de, toen de mobiele telefoons nog relatief nieuw waren, ontstond sms-taal. De oorzaak hiervan was volgens mij deels het beperkte aantal karakters in een sms-bericht en anderzijds de wens om zo efficiënt mogelijk een boodschap over te brengen. Het lijkt er een beetje op of dit op de achtergrond is geraakt. Of is dat slechts mijn perceptie of communiceert de hedendaagse jeugd in dit WhatsApp-tijdperk met langere berichten? Ik denk wel dat ze iets langer reageren. Ik zie het aan de kinderen van mijn zus. Daar wil ik nog wel eens mee whatsappen. En dan krijg ik iets langere berichten. Ik moet zeggen dat zij ook redelijk goed Nederlands gebruiken. Al worden er wel eens leuke dingen als Tanti gebruikt. Maar het is nog steeds wel vrij kort. En wat daar de oorzaak van is, weet ik niet. Ik denk mensen bellen ook veel minder tegenwoordig. We sturen allemaal snel een berichtje. En dan ontmoeten ze elkaar wel. Dus de berichtjes hoeven niet echt lang te zijn. Ik weet, ik weet niet of dat ooit gaat veranderen. Ik denk dat ze toch altijd proberen de taal wat in te korten. In ieder geval mobiel. Ja, en taal is natuurlijk ook continu in beweging. Maar ik zie ook veel verpastring in de taal... waar ik me ja, toch vaak aan erger. Een tweetal voorbeelden die ik zo snel kan bedenken zijn... hun en zij en me en mijn. Heb je nog meer van dit soort voorbeelden... waar bloggers en andere tekstschrijvers op moeten letten... zodat ze ze kunnen vermijden? Ja, daar pik je ook wel de twee ergste. Ja, weet ik. Uh, ja... Ik zag op Twitter een tijd geleden ook al zo'n leus van... ...me is geen bezittelijk voornaamwoord. En ik zou het iedere dag wel willen schreeuwen. Mijn vader en ja. mijn zuster, dat. Het is verschrikkelijk. En hun wordt steeds meer gebruikt... Pas geleden las ik een artikel dat het ook helemaal niet nieuw is. Blijkbaar wordt dat echt al sinds eeuwen wordt dat al gedaan. Alleen, het wordt nog steeds niet goed gerekend, gelukkig. Want het klinkt natuurlijk verschrikkelijk. Ik kan niet voor heel veel dingen zo bedenken, maar wat ik wel altijd heel belangrijk vind is dat je je zinnen niet te lang maakt. Zodat je niet eh, vijf regels verder nog een keer terug moet kijken om te zien van, oh, hoe begon die zin ook alweer? Om hem te begrijpen. En probeer ook volledige zinnen te maken. Dus zet er een onderwerp in en een persoonsvorm. En jou en jou, zonder we en zonder oh, en met we. Ja. Dat zijn ook hele ergen. Die worden heel vaak door elkaar gebruikt. Ja, en als je dan toch over het schrijven hebt, in, in lange zinnen, Schrijven is natuurlijk de kunst van het schrappen, heb ik wel eens gelezen. Wat zijn nu van die fluffy, veel voorkomende woorden die je zo goed als altijd kunt schrappen in teksten om ze pakkende te maken? Wat schrap jij er dan nou als eerste uit als je teksten ziet? Dat is helemaal niet makkelijk, maar ik zit ook uh, bij een schrijfclub... en ik heb diverse cursussen gevolgd en daar leer je heel veel over schrappen. Het belangrijkste is dat je niet alles aan mensen hoeft voor te kouden. Mensen moeten zelf ook eens kunnen nadenken. Dus je hoeft niet letterlijk alles te vertellen. Soms lees je een zin en gaan mensen vanzelf al denken... en dan weten ze wel welke kant het op gaat. Je moet proberen actief te schrijven in de tegenwoordige tijd... Wat je niet te veel moet doen is een overtreffende trap gebruiken als vreselijk veel, ontzettend graag, dat soort dingen. Overbodige bijwoorden, dat soort dingen, die moet je gewoon gelijk schrappen. Oh, daar, heb ik, daar pik ik gelijk wat goeds op, want die heb ik er volgens mij nog wel zin in zitten. In het, in het begin van het interview had ik het al even over het proces van het schrijven van teksten en dan met name over jouw nieuwe onderwerpen. Kun jij met de luisteraars delen het proces, hoe jij te werk gaat met het schrijven van teksten? Jazeker. Dan heb ik wel een voorkeur voor een interview. Als ik met de persoon... Of in ieder geval... Ik ga nu even uit van een persoon die een bedrijf runt. Ja. Uh, ik wil graag weten hoe hij of zij de teksten... Graag gemeld wil zien op de site. Dat is belangrijk. Dus het liefst houd ik dan een interview... En dan probeer ik daar uit te halen wat die persoon precies wil vertellen en op welke manier welke stijl ik moet gebruiken. Dat ga ik zodra ik achter mijn laptop zit professioneel uitwerken in een duidelijke taal die iedereen begrijpt, maar waarin ik wel gewoon de essentie vasthoud van de persoon waarmee ik heb gesproken. Natuurlijk ga ik ook uit van bepaalde zoekwoorden waarmee je op Google of andere zoekmachines goed gev gevonden kan worden, die ook in een tekst heel erg belangrijk zijn. En het allerbelangrijkste is dat ik het een dag later eerst zelf nog een keer doorlees, omdat je ook als schrijver nog wel eens een foutje maakt. En daar kun je tien keer overheen lezen, maar na een nachtje slapen zie je ze wel. Ja, als ik niet zeker weet of een artikel lekker loopt, dan lees ik het wel eens hardop voor. Dan struikel ik meestal vanzelf over mijn kromme, of zoals je zo net al zei, te lange zinnen. Ik denk dat het komt doordat ik niet alleen visueel, maar ook auditief georiënteerd ben. Wat kun jij de luisteraars nog aanraden om de algemene leesbaarheid van hun teksten te verbeteren? Hardop voorlezen is de allerbeste tip. Oh toch, want dan, okay. Ja, zeker, dan hoor je echt alles wat je, wat je fout doet. Uh, mocht je daar niet helemaal zeker van zijn, laat het dan iemand anders lezen. Je kunt het ook iemand anders hardop aan jou laten voorlezen. Dan hoor je het ook altijd wel. Ja, nu we het toch hebben we ook over voorlezen en, en inderdaad spraak. Een aantal van de luisteraars van de podcast is, is een blogger. Zij publiceren dus lustig op los. Ik ben ervan overtuigd dat ook zij net als ik wel eens last hebben van een blokkade waardoor ze geen pakkende tekst kunnen schrijven. En heel soms kan alle inspiratie gewoon uitblijven en komt er helemaal niets zinnigs op het scherm. Heb jij er wel eens last van en zo ja, hoe ga jij er dan mee om? Wat doe je in zo'n situatie? Ja, natuurlijk, daar hebben we allemaal wel eens last van. Het allerbeste wat je kunt doen is gewoon gaan zitten typen. Je opent een document en je gaat gewoon een beetje van je af zitten tikken. Al is het maar iets heel raars, ik ga nu een stukje tikken. Nou, benieuwd wat daar uitkomt. Wat zal ik vanavond eens gaan doen? En het is heel raar, maar op een gegeven moment kom je toch wel op inspiratie. Wat oh, ook leuk. vaak wel helpt, is een paar steekwoorden nemen. Daar kun je ook vaak wel, een, een, daar komt volgt op een gegeven moment wel een goede verbindenis waarmee je verder kan. En als het echt helemaal niet lukt, dan zou ik zeggen probeer het morgen nog een keer. Ja, het is soms ook gewoon een kwestie van plannen dat je tijdig voor je deadline natuurlijk een, een, begint met schrijven. Niet op het ja. allerlaatste moment. Klopt, ja, inderdaad. Ja, je hebt ons al toch al een groot aantal praktische adviezen gegeven om te komen tot betere teksten. Ik, ik heb in ieder geval alvast weer veel geleerd. Als allerlaatste vraag, heb je nog een paar snelle en direct toepasbare tips voor de luisteraars van de podcast die zelf ook teksten schrijven? Bijvoorbeeld, ja, wat zijn de meest gemaakte fouten of is er een manier om de kwaliteit van je eigen teksten zonder al te veel inspanning snel op een nog hoger niveau te tillen? Ik denk dat ik al heel veel verteld heb. Ik denk dat je echt moet uitkijken dat je te uitgebreid alles gaat vertellen. Probeer zoveel mogelijk te schrappen, houd bij een korte, heldere tekst. Gebruik actieve zinnen. Laat ze zeker lezen door andere mensen, maakt niet uit of dat professionals zijn of niet, maar je krijgt vaak wel feedback en ga daar dan ook voor zitten neem die feedback goed door en verwerk het in je tekst. Hoe vaker je dat doet, hoe beter je wordt. Zo simpel is het. Ja, fantastisch. Nou oké, okay, nog eentje dan. Je hebt ongetwijfeld op mijn site gekeken en enkele teksten of artikelen kritisch onder de loep genomen. Zou ik in aanmerking komen voor een korting bij de waagtaalanalyse of moet ik het volle pot betalen? Waar moet ik op letten in mijn teksten? Nou, het is wel duidelijk dat je een hele goede achtergrond hebt. Waarvoor dank aan je vader. Het ziet er keurig uit. Ik heb wel een uh, stiekem een klein uh, jou-jou dingetje gevonden. Oh, toch niet? Dat meen je niet. Dus de 100% oh. zit er niet Jammer. helemaal in. Jammer. In de markt? <laughs> Maar je zou nooit het volle pond hoeven betalen. Dat kan ik absoluut niet geloven. Het zag er keurig uit. Ah, dank je Bea. En ook ontzettend bedankt voor alle informatie die je de luisteraars aan mij hebt gegeven. Dan stel ik je nu graag in de gelegenheid om jezelf te promoten op het virtuele podium. Vertel de luisteraars waar ze meer over jou kunnen vinden... hoe ze met jou in contact kunnen komen... en waarom ze jou moeten inhuren voor het redigeren en corrigeren van teksten. Ga je gang. Nou, sowieso kunnen alle luisteraars uh, alle informatie vinden... Op mijn eigen site Bovenkamp.nl En Waagtaal heeft ook een eigen site www.waagtaal.nl Ik ben heel precies, misschien soms een beetje overdreven precies, maar dat is me net wat je wil. Ik help mensen heel erg graag om beter te worden in de Nederlandse taal. Het is eigenlijk mijn grote missie zoveel mogelijk taalfouten uit deze wereld te helpen. Dus als mensen denken van, nou, ik wil toch eventjes kijken of ik het goed doe met mijn Nederlandse taalgebruik, of ik professioneel overkom, mogen ze het gewoon even langsturen. Ik geef van tevoren ik geef duidelijk aan wat, welk bedrag ze zouden moeten betalen als ik meer dan een bepaald aantal fouten vind. En zitten ze eronder, nou ja, dan is het alleen maar heel erg gunstig. dan wordt het bedrag steeds minder en misschien wel helemaal nul. Bea, nogmaals dank voor dit interview. En oh ja, kom je dit jaar trouwens naar Koolver tegen kanker op 29 augustus? Zeker weten, Eduard. Leuk. Dan zien we elkaar daar. Goed, dank je. Tot zover het interview. Ik hoop dat je ook deze podcast weer wat hebt opgestoken. Ik heb van het interview met Bea veel geleerd ten aanzien van taal, waar ik vanaf nu mijn voordeel mee zal doen. In het verlengde van de stelling Schrijven is Schrappen, stop ik nu hier met de content voor de podcast van vandaag. Als je de podcast leuk vindt,